Hallo? Hallo? Hallo? Antwoordapparaat. <laughs> er is niemand thuis, maar laat je boodschap achter Laat de Pii. Heeeehe, hallozale. Er komt een mailtje binnen. Check check check check. Ah, de computer is aangezet. De computer is aangezet. I suspect you've got a respectable side When pushed and pulled in pressure You say I don't want hide But it's for someone else's benefit Not for what you wanna do Until I realize that you've realized I'm gonna say these words to you Yeah, you don't know what love is You do as your tone. Just as a child of ten might act, but you're far too old You're not hopeless or helpless, and I hate to sound cold But you don't know what love is You just do as you're told Just do as you're told Ik zie hem als een soort, uh, ja, of zo uh, White Stripes. Met natuurlijk uh, Jack White. En uh, ja, ik vind uh, persoonlijk dan uh, de muziek in ieder geval. De muziek vanaf 2000 in de top 40. Die vind ik een beetje laagdrempelig over het algemeen. Maar de White Stripes die uh, hebben het toch... Hij heeft toch goed gedaan, redelijk. Um, of tenminste, Seven Asian Army kwam in de top 40 terecht. heeft niet heel veel gedaan destijds. Maar ik zie hem als een soort, ja, redder of zo. Omdat um, alle gitaarmuziek die, uh, die verdween uit de hitlijsten. En hij heeft dat toch uh, nog een beetje aangebakkerd uh, destijds met andere bands als Elbow uh, Tenminste, dat is niet heel erg veel. Niet zo gitaarachtig als bijvoorbeeld een Green Day of een Frans Ferdinand. Maar... Om een of andere reden zie ik hem dan als die liar. Terwijl er natuurlijk heel veel andere bands, guitarbands, waren. Maar goed. Um, The White Stripes. En uh, dit kwam van hun laatste album. Uh, Ike uh, Met. Ja. Uh, yeah. You don't know what love is. You just do as you're told. Lange titel. En um, op 12 juli, volgens mij uit mijn hoofd. 12 juli 2007 toen. Um, Dates uh, White Stripes een laatste live show. Die wordt binnenkort ook uh, nou, volledig uitgebracht. Of in ieder geval uh, kun je die bekijken of beluisteren. Um, en daarvoor Michael Kiwanuka, You Ain't the Problem. Die komt dus ook uh, met een nieuwe plaat. ja, dat heb ik je al vaker verteld. En er is ook leuk nieuws. Uh, werd uh, trouwens aangevraagd uh, door Sanna, die White Stripes, moet ik even bijzeggen. En dat is ook leuk nieuws over Deepest Mode. Deepest Mode, je weet wel van uh, People Are People. Enjoy the silence. Just Can get enough. Die band, uh, die brengt eind dit jaar een bioscoopfilm uit. Want ja, als je een grote, populaire band bent, dan breng je tegenwoordig een bioscoopfilm uit, hè? Queen doet dat, en Elton John, en The Beatles, en voor Springsteen, allemaal met muziek van die gasten. Uh, maar die Pesh is ook. Die Pesh Mode maakte bekend een uh, nieuwe bioscoopfilm uit te brengen. Eind dit jaar is nog uh, Spirits in the Forest in uh, bioscopen over de hele wereld te zien. Het deden al een beetje geruchten de ronde dat er mogelijk een nieuwe bioscoopfilm aankwam. Maar nu bevestigt de band dus dat uh, zelfs de komst van de film uh, op Twitter. Dus op Twitter hebben ze dat officieel uh, bevestigd. Ik zat een beetje te denken. Van uh, welke Depeche Mode zal ik draaien. Want behalve die grote drie hits hadden ze er nog uh, natuurlijk een aantal. Ja, Personal Jesus dat is natuurlijk ook een goede. Ik zie hier uh, Strange Love. Uh, maar ik ga nu uh, voor deze. Want ja, deze hoor je ook niet zo heel gek vaak. Ik kwam dus daar is het niet verder dan uh, de raden. Dit komt uit uh, 1990. dus is bijna 30 jaar oud. Uh, ik weet nog niet van welk album uit mijn hoofd. Violator heet dat album. Uh, Personal Jesus staat daar ook op. En... Uh, of kijken ja, en of. Kijk, of ja. Nee, nee, nee, inderdaad. Personal Jesus staat er ook op. En uh, Enjoy the Silence. Beetje nieuw geluid uh, voor die band destijds. En deze die staat daar ook op. En dat vind ik een van de beste Deepers Mode-platen: Policy of Truth.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 Door Leonardo. Leonardo, dankjewel voor je goede muziek smaak. Ten CC, het werd ook wel een idee daarvoor. Uh... Die Mode. Die kwam uit mijn koker hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Policy of Truth. Net zoals uh, de volgende plaat. Maar dat is wel weer een, uh, een nieuw liedje. En uh, staat eigenlijk uh, bijna overal op één, Wel in uh, de alternatieve hitlijsten op dit moment. Het gaat om de band uh, Bombay Bicycle Club. Die zijn we namelijk na vijf jaar terug. Komen uh, volgend jaar. Ik denk januari. Komen ze met een nieuw album. En uh, een, paar of een paar weken terug. Toen kwam uh, de nieuwe signal ervan uit. En ja, ik blijf die gewoon goed vinden. En ook gewoon iedereen vrijdag draaien. Nieuwe zinnen van Bombay Bicycle Club. Dit is Eat Sleep Wake Nothing But You. 6 FM de omroep voor goorle en riel. Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokale de omroep voor goorlen en riel Logradio. Radio. Het laatste nieuws uit de regio life, so. life, so. life, so. Volg het laatste nieuws op Logradio en lokale omroepgeworgen.nl. Ik hoog die Volgens mij stond het op een uh, compilatie-cd. En wij hebben ze dit toen als uh, nieuw liedje destijds bijgedrukt, 20 jaar geleden. Metallica, Whiskey in the Jar. En uh, ja, voor iedereen denkt, van dat is van Metallica zelf. Nee, ik zou je meteen uit het droom helpen. Hè? Mijn naam is Bart van Hout. En uh, dit is het origineel. Um, even kijken, oh wacht, nou is die weg. Dit is het, uh, het origineel. Het is een, het, van origineel uh, is het zeg maar een, een tra, traditioneel Ierisch liedje. Maar het is uh, voor de allereerste keer uitgebracht in 1968. Door de Dubliners, misschien dus ken je ze wel van Wild Rover. Nou ja, echt ken je het? Totaal anders hè? Echt totaal anders. Nou, hartstikke leuk. Het werd uh, even kijken aangevraagd door Sarah. Deze is van Freek, The Beach Boys, California Girls. Well, East Girls are hip I really dig those styles they wear and the southern girls with the way they talk Het nou, dus weekend wel officieel begonnen. Casper die vroeger om, System of a Down en Tax City. Ja, System of a Down en uh, Taxi daar voor de Beach Boys, California Girls. Daarvoor nog Whiskey in the Jar van uh, Metallica, of in ieder geval uitgevoerd door Metallica. En uh, daar heb, wil ik nog even een klein nieuwtje over vertellen, want Metallica laat uh, bands als U2, Guns N' Roses en ACDC achter. Als het uh, gaat om grootste toerende band aller tijden, komt uh, volgens uh, de nieuwste analyse van Polestar. Polestar dat is het meest toonaangevende vakpublicatie voor de concertindustrie uh, en verkrijgt uh, zijn data voornamelijk van, uh, van agenten. Uh, managers en promotors als die concerten produceren. En zij beweren dat uh, Metallica 22,1 miljoen tickets uh, hebben verkocht... en sinds, 1842, uh, of sinds uh, 1882 1,4 miljard dollar hebben verdiend met het, uh, het toeren. En als er alleen maar uh, ticketaantallen zouden worden verkeken... dan zou Metallica eigenlijk op de tweede plek staan. Net, als, uh, net, net achter YouTube. En alleen zijn er ook andere factoren waar rekening mee gehouden wordt... Uh, zo heeft met elke in 48 landen en op alle 7 continenten opgetreden. Ja, zelfs op Antarctica. En bovendien heeft de band natuurlijk ook de meeste merchandise verkocht hè, van alle bands. Zo'n uh, kleine 125 miljoen dollar is uitgegeven aan t-shirts en uh, andere concert uh, Memo Rabilah. Zo noem je dat dan in een heel net woord. In alleen al Noord-Amerika, sinds de Black Album uit uh, 1991. ja. Zie je veel mensen mee lopen, he, met van die Metallica shirts. Super populair natuurlijk. Maar de meest succesvolle band, uh, toerende band zijn zij dus. 1,4 miljard. Zo. Deze band die heeft dat niet nagedaan. De uh. The De The Bop. see you tonight. Tonight, I won't ask for promises, so you don't have to lie. We both win that game before. Say I love you, then say goodbye. I'm not talking about moving I'm in, and I don't want to change. See you tonight I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life But there's a warm wind the stars around And I'd really love to see it tonight Oh romantic I'm not talking about moving in, oh. so mooi ja, in uh, Amerika werd het destijds een uh, dikke vette nummer 1 hit, gewoon, in de Billboard Hot 100. En wat denk je, in uh, Nederland, natuurlijk, natuurlijk, weer helemaal niks gedaan. England Dan, John Ford Coley. And I'd really love to see you tonight. Kom, Maakt uh, bijna een einde aan deze, hè, daar nu op, um vannacht, vannacht um, straks al tussen twaalf en twee, dan is er weer een nieuwe vrieknacht op de lokale omroep geworden. Ook met mij, mocht je me niet beu zijn, uh, wat ik me amper voor kan stellen natuurlijk. Um, maar ik doe toch gewoon even een poging natuurlijk, om je te laten luisteren tussen twaalf en twee. Uh, vanavond uh, tussen twaalf en twee in ieder geval muziek van uh, Sly and the Family Stone, Beck, Pink Floyd, Soundgarden en natuurlijk The Cars. Um, maar dan niet de bekende, hè. Al, ja, altijd zijn altijd een beetje die uh, onbekende krentjes uit de pap. Uh, maar natuurlijk ook Weer veel nieuw spul uit de releasebak Want het is New Music Friday Een original krijg je weer van me En een antwoord op de vraag uit de popmuziek En vanavond is die vraag Are you calling me darling En uit welk liedje kwam dat ook alweer Dat zat in That's Not My Name Van de Tings. Ja, die had ik laatst nog gedraaid met Shut Up and Let Me Go Maar ja, hadden echt wel een aantal leuke liedjes Maar daar krijg je straks allemaal antwoord op Tussen 12 en 2, nieuwe frieknacht op lokale Hoep horen. Ik spreek je woensdag weer bij Break the Week Heel fijn weekend, hoi hoi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 Het scherpe, hoge zoemen van een mug. Dan denk je, ha, ah, daar is die dan. Dit wordt minstens een zomer van een eeuw. Maar lieve mensen, oh, wat gaat het vleug? Het is weer voorbij, die mooie zomer. Die zomer, die begon zowat in mij. Ah, dacht dat er geen einde aan kon komen, maar voor je het weet is heel die zomer al weer lang voorbij. De wereld was toen vol van licht en leven, van haringgeur vermengd met zonnebrand. Een parasol.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 nu zit ik met mijn dia's in de regen hier. -hi -hi. Ja, is wel weer nu Ja, dit was het. Dit is voorbij. Well, you didn't miss much. Nee. Is elke week zo. Dit is lokaal Lomel de omroep voor Goorle en Rio. Ja hoor, dat was hem weer. Het dan niet op voor de 20 e van september. Ik wens je een heel fijn weekend. Dit is het regio nieuws. Heilige Nachten start met het aanbieden van overnachtingen in de Maria Boodschapkerk in Goorlen. Heilige Nachten is een pop-up concept zonder aantasting van de waarde van het gebouw en is in de kerk een knusse huiskamer. Men heeft dat gecreëerd waar mensen kunnen overnachten. Met een comfortabel bed en een transparante koepel en een fijne plek om te zitten kan men genieten van de bijzondere omgeving. Het concept is mogelijk in leegstaande kerken, maar ook in kerken die nog in de eredienst zijn of die daarnaast nog andere activiteiten hebben. De Maria Boodschapskerk in Goorles staat al een tijdje leeg en de samenwerking met de eigenaar Herman Erfgoed gebruikt heilige nachten de kerk tijdelijk. Het is een bijzondere toevoeging aan het toerisme in Nederland. Zo heeft men een unieke ervaring of een moment van bezinning. De gasten die in de nacht de hele kerk voor zichzelf hebben... dragen op meerdere gebieden bij aan het voortbestaan van de iconische kerkgebouwen en hun verhalen. Een groot deel van de opbrengst gaat direct terug naar het kerkgebouw... en kan dus structureel een deel van de inkomsten brengen. En De maatschappelijke betrokkenheid van kerkgebouwen wordt vergroot bij een breder publiek. Zo staat er vandaag te lezen in een persbericht... Op dinsdag 24 september is er ook een persmoment van 1 tot 4. Van 3 tot en met 5 oktober organiseert Pop-up Cinema in samenwerking.